Ik voel mij zeer vereerd uw gast te mogen zijn vanavond. Te meer dat ik zelf geen dichter mij bovendien tot een niet-ingewijdene moet rekenen. Oh, oh, de ja, ik vergat nog te noemen de heer Heinz. Maar die is u wel bekend, naar nou ik mee. Hoewel geen dichter, is hij vanzelf als gastheer ons allen zeer welkom. Ja, ik ben je genoeg. Te meer daar hij als schilder u ziet werken hier aan de wand hangen, zijn weerga in deze stad niet vinden. Duits taal perf, kunst! Van Dijk, nog Rembrandt zijn in de staat geweest zulke kunstwerktjes te schappen. Oh. Oh. Oh. oh, Merci, monsieur, merci. <laughs> merci voor deze lofuitingen. <laughs> Ik denk, zij komen mij niet toe. Oh, oh. oh. Hey, hey. Ah. Dommage. dommage, monsieur, dat de ingezetenen van deze schone stad niet denken gelijk u hebt goed goedheid van te doen. Nee, nee, nee. Ik zou ongetwijfeld de occasion van. Uh, meer maken geld van mij werken? Wat denkt u dat mij oplevert het meeste? Het het is het huis. Interieur beangst, is niet kwaad gisteren. Maar daarvoor zou men moeten zijn een larette of een moucheron, en zo. Nee, nee, Non, non, non, non, non. Het meeste geld, daar al Het meeste geld verdien ik met het speculeren op een fankeet. Een, kom maar, kom maar, een een een Iidelheid. ja. ja. <laughs> Gelijk, gij zegt Idelheid, ja. Ik schilder wapens op de portieren van Rijter. Nee. Ja, ja, dat kan ik getuigen. Onze vriend Heinz heeft alle rijtuigen van de hooggeachte heer Plaak... en van zijn zoon van wapenschilden voorzien. Nooit, dacht men rijker glans van zilveren blazoenen. De gouden wapens en paarsen, gele, groenen. Ja, zeker tegenwoordig nu elk gelijk voorheen verwaande theeton, ...die trotse voerband van de kleppers van de zon... ...of als Salmoneus die de donder god braveerde de zweep in handen nam... ...schoon hij nooit mennen leerde. Zo men had ontstaan... ...of Jaap de Askarreman zal met de tijd... ...ook nog een wapen op zijn karremotten. Ah. <hijf> <hijf> hey, het is wel... Zoals u zegt, monsieur, het zijn niet de adellijken van wie ik het meeste werk... Maar, no, no, de champions van fortune. Ja, zodra ze geld hebben genoeg overgehouden om te kunnen kopen een rijtuig, willen ze erop hebben een adellijk wapen. Maar, ja. Maar, ja, maar hebben zij het recht zulke wapens te dragen? Ik dacht dat het alleen de adel toekwam. Oh. Wat zal ik u, oh, u ja, zeggen, ja, monsieur, ja. uh, wat zal ik u, oh. u zeggen? Wij leven in een vrije republiek, nest-ce ja. En als iemand zich wil aanstellen als een, als een zot, maar laat hem gaan zeggen. Ja. Ja, ja. Ik zal u vertellen een petite histoire. Ja. Laatst kwam bij mij een grasmoff. Ja. ja. Die hierheen is gekomen met twee, zes halven in zijn zak. En nu heeft hij al één gegakten. Fortuinen. Zoals maar weinig. Ja. Hij bestelde bij mij een wapen. Hij zei in Duits. Maar, uh, oh ja. Maar het zal schuin zijn. Ja. Zoiets als in deze acht. Zei hij. En hij rolde open een papier. Met de wapen van de koning van de Spanje. Ah. Om hem niet helemaal te laten rijden, Formaal heb ik zo wat hier en daar iets veranderd, zodat het niet meer was te herkennen. En onze maat was er bijst tevreden. En weer in zijn de Duits, alleen die goldene ketten, die velen daaraan. Ja, ja, ja. Nou ja, ik begreep eerst niet, ik begreep niet wat hij bedoelde. Maar toen werd mij duidelijk dat hij bedoelde het golden vlieg. Ah, ja. Ik dacht hem ja, aan zijn wel verstand wel. dat hij daar last mee zou kunnen krijgen met het paardengezond. En ik stelde hem voor twee wilde mannen met knots aan in de plaats te <Slacht> Je Dat zou ze beter zijn, ze in de luid te kunnen geven. Dat wat meer met de aard. Ah, ja. kijk daar. Ja. De koffieheer. Nee, wij het het daar weer. Laat mij het blad van je overnemen. Dag, dag juffrouw van Beter. Oh, U wilt mij wel excuseren? Ja, natuurlijk. Dat ja, ja, ja. oh, is een mooie meid die je daar in je huis verbergt, Helding. Het is mijn huis niet en ik verberg haar niet. Ze heeft een kamer gehuurd bij Heinz, dat is alles. welke zoon, laat geen dag stralen in een verborgene, hij. Oh, oh, het, het is een keurig netmeisje dat maar tijdelijk heeft onderdak gevonden in mijn ledige woning. De heren hebben ze geen aanleiding om zich daarover op te winnen. Oh, ja. Ja, wat denken de heren als we het overgingen... tot de behandeling van de verplichte opgave van deze week? Ja, ja, ja, van Kammen, zou jij ja, ja. de titel nog ja, willen Kammen. lezen? Dan kan meneer Huik zich een oordeel vormen over onze manier van werken. Meneer Huik, de titel van onze opgave luidde dan als volgt. Wat doet in Hollands tuin het best de bomen groeien, het mesten of het snoeien? De bedoeling is dat ja, ieder daar in de afgelopen weken een kort gedicht op gemaakt heeft. Dat nu voorleest, waarna de vergadering beoordeelt wie de opgave het best begrepen en weergegeven heeft. Die krijgt dan de prijs die elke week uit de schellingkoek bestaat. Oh. Ja, ik heb het al zal u duidelijk geweest ja. zijn, mijn heren, dat de dichtregels een symbolische betekenis hebben. Met Hollands tuin wordt natuurlijk ons vaderland bedoel, en met de bomen de ingezet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. en ook de betekenis van het mesten en het snoepen. Doe het u niet kwijt dat het u meneer Heinz maar er is iemand voor u die u dringend wens te spreken. Ja ik kom maar. Simon, wat heb je? heb je alweer een rapport over de bende van zwarte piet. Rapport heb ik genoeg. Als je mij komt vertellen waar wij hem kunnen vatten, ik zal klappen in mijn hand. Na de laatste berichten luiden, schijnt hij naar het buitenland te zijn uitgeweken. Nou, als hij daar blijft, dan zullen wij daar niet rondom om zijn. En de andere leden van de bende, heb je die gevonden? Zoals uedelijk bekend zal zijn, beschik ik zelfs de meeste mensen maar over liggen. Ach, hou je rappen dan voor je, Simon. Je kunt het verkopen beter aan een ander. Is dit alles wat je mij komt melden? Dan zijn je berichten niet meer waard dan een Duits. Ach. Vriendelijk bent u niet meer een maar toch zal je gezond blijven. Als ik even hard mag spreken. Ik ben de bende verzwakte Piet niet verder gevolgd. omdat ik door een gelukkig toeval stuitte op een ander persoon. die misschien meer zal interesseren. En die, naar nou, ik meen, voor de politie. meer dan een duit waard is. Als je wilt zijn, kort en duidelijk. wij kunnen beoordelen wat zij is waard. Je mededeling. om wie gaat het? De vliesridder. Zeg op, waar is hij? Met enige opletterdheid zal u hem morgen kunnen vatten. Eh, zie hier het verhaal. Vanmorgen wandel ik voor mijn gezondheid wat in Utrecht. U weet met de huid, wandelen is mijn liefste bezigheid. En het doet me geen kwaad, zoals u ziet. Op mijn leeftijd... Maar ik je wat zonder omwegen. En Utrecht dus, Zat ik zei, waar ik was... om de bende van Zwarte Piet te volgen. Zonder Zwarte Piet, weliswaar, maar toch. Ja, ja, ja. ja wat zie ik daar lopen? De Vliesridder. Ik vat het verstand dat u die belangrijker zou vinden... dan de hele bende verzwakte Piet bij elkaar. Dus begon ik hem te volgen. Op een moment, hier in het stilstaan... hij doet zich <totstuk> heilig. Zeg Piet, heb jij dat nieuwe werk gelezen van Boniface? Men zegt het wordt geprezen. Dus vroeg eens hij... Toen sprak de spotter Piet, nee, beste hein gelezen heb ik het niet. Ja, daar is er een buifel, daar. Ja, daar, daar kan die, die kan menig in zijn zak steken. Schenk de roemer van meneer Huik nog eens vol. Zo fijn en geestig als hij kunnen wij het geven alles alles zeggen. Kom, meneer Huik, laat wij uw glas nog eens vol Nee, Nee, nee, dank u. Ik heb de gewoonte niet ja, om te nee, drinken. Meneer Helding. Meneer Helding, er is een signeur om meneer Heinz te spreken. Oh, uh, en waar is meneer Heinz dan? Dat weet ik niet, meneer. Hij zal zo dadelijk wel terugkomen. Maar ik dacht, uh, En waar is die senieur dan nu? Op de gang, meneer. Maar ik dacht, het is een dertig leren. Uh, maar laat hem dan toch binnen. Ja, goed, ja, goed, u zult er wel niet op tegen hebben, vrienden, dat die meneer hier even op Heinz wacht. Oh, ja. Komt u binnen, meneer, komt u binnen. Het is beter hier te wachten dan op dat tochtige portaal. Een stoel, heer Neemt u plaats, heeft u plaats. Oh, nee, nee, nee, helemaal geen moeite. U zin schenken meneer. Misschien bent u betere wijn gewend dan deze, maar wij doen het ermee en wij kunnen u niet meer aanbieden dan wij hebben. Ja, dat zijn leuze marsembel ook en die dus oh, yeah? zei naar buurvrouw en had vol roeien naar het oog. Oh, yeah. Sta mij toe op uw gezondheid te drinken, meneer. Uw gezondheid, monsieur. Nee, heer is dus geloof ik bang dat er horentjes en schelpen in de wijn zitten. Zo zuinig drinkt hij. Oh. Schenk mij nog maar eens helding. Wel ja, en drink jullie nog eens uit allemaal. Kom, mijn heren, niet al te bescheiden. Dank u. En laat het mes nog eens rondgaan. En jullie zijn allemaal zo stil. Kom, waar waren wij gebleven? Kom aan, vrienden, leven de pret. Het is maar redelijk of wij hier bij de kwakers zitten. Hoe is het nu? Getuigt de geest niet voorkomen. Zing eens een liedje? Ja, vooruit, ja, Een lied, een lied verkammer. Nee, nee, nee, oh, het spijt. Waarom? De, de keel. De keel. Van wat ja, weer gaat. Nou, als niemand wil, zal ik dan maar het voorbeeld ja, geven. Ja, ja. uh, denk eraan het refrein allemaal meezingen. Het oh, uh, uh, uh. uh, is een drinklied, dus Helding zorgt ervoor dat de glazen vol zijn. Ja, kun je op rekenen. Steek maar van wal. Ja, ja, wij zijn al bijeen, alhoekadulletjes, hoe alhoek Wij zijn al bijeen, alhoekadulletjes, groot en klein. Zou we. me Hallo, dankje. Ja, meneer. Hier is een kleinigheid voor je moeite. Is meneer Heins weg? Oh, dank u, meneer. Ja. Meneer Heins is niet weg, nee, nee, maar hij is in bespreking. Hij zal zo wel komen. Ik hoef niet op hem te wachten. Doe hem mijn groeten en zeg me maar dat ik weg ben. Goed, meneer. Ja. Meneer Huik. Ja? Oh, bent u het? Hebt u een ogenblik voor mij? Als u van dienst kan zijn. Volgt u mij? Ik was een post op de trap. Ik was bang dat er een ander zou komen. En ik moet u noodzakelijk spreken. Ik heb hier niemand in de stad behalve u die ik vertrouwen kan. Ik hoop dat ik u helpen kan. Maar uw toestand is nogal gecompliceerd. Ik weet trouwens zelf niet... Ik zal u niet langer ophouden dan nodig is. Maar ik moet hier weg. Ik kan niet langer in dit huis blijven. Maar waarom? Is er dan iets gebeurd? Ik ben bang dat er afgesproken werk is dat ze me met opzet hierin hebben gebracht. Want die Heinze, het is afschuwelijk. Het is een geheime verklikker van de politie. Dat wist ik. Wist u het? Maar waarom hebt u mij dan niet gezegd? Ik heb u niet ongerust willen maken dan u al was. Maar hoe wist u het? <tus> Misschien ben... Hoe is je, Bos. Of je Van Beveren. Ik sta hier volkomen buiten. Ik heb dit rest niet voor u uitgezocht. Ik heb alleen maar oh, gezorgd... Neemt u me niet kwalijk, natuurlijk Kunt ook niet. Maar ik kom op allerlei vreemde gedachten. Ik, ik ben ook zo ongerust. Wat is er dan voor gevangen? Ik zal u alles vertellen, dan kunt u zelf oordelen. Ik stond zo even op de trap om... Nou, om, om, om, om wat? Ja, om, Nou ja, dat doet er ook niet toe. Ik stond dus op de trap. En daar is een naad in het houten beschot. En daardoor kon ik kijken in een klein kamertje... waarvan ik het bestaan niet eens kende... Op zeker moment komt mijn huisje daar binnen. Met die marskamer die mij hierheen heeft gebracht. Met Simon? Och, die weet alleen dat ik u naar Amsterdam heb gebracht. Hij heeft u niet samen met uw vader gezien. Dat zegt u maar om mij gerust te stellen. Maar luister verder. Ik kon een gesprek wel volgen, maar in de beginnen let ik niet zo bijzonder op. Het ging over de bende van Zwarte Piet en zijn trabanten. Zul ik zult begrijpen dat me dat niet erg interesseerde. Maar opeens hoorde ik het over iemand hadden die naar hun beschrijving niemand anders kon zijn dan mijn vader u begrijpt hoe ik schrok ik luisterde scherper en daar vernam ik dat hij van plan is morgen met de schuit van Utrecht naar Amsterdam te reizen